Kijk, hier zie je hoe een piramide waarschijnlijk werd gebouwd. Bijna al het werk gebeurde met de hand. Het hakken van de bouwstenen, het omhoog slepen van de stenen met een sleetje, dan de stenen op hun plek zetten en daarna de stenen glad schuren. Weet je hoeveel kilo één zo'n steen weegt? Wat denk je? Ongeveer 2500 kilo. En één piramide telde soms wel 2,5 miljoen stenen... En dan duurde het vaak ook nog tientallen jaren voordat de piramide af was. Echt super zwaar werk. Ik zou dat nooit volhouden. Mensen denken vaak dat dit werk door slaven werd gedaan. Maar dat is niet waar. Het werd door echte bouwvakkers gedaan die ervoor betaald kregen. Dat moet ook eigenlijk wel. De piramides zijn zo stevig gebouwd. Ze staan al ruim 4000 jaar. Kijk even naar die maquette, daar rechts. Dit zijn de piramides van Abu Shir. Weet je nog waar dat lag op de kaart? Vlak bij Cairo en Sakara. In elk van deze piramides is een farao begraven. Nou ja, in de echte dan hè. De piramide links is van farao Neferikare. de middelste van farao Nieuwsere en de rechtse van farao Sahure. Helemaal rechtsbovenin zie je de zonnetempel van Oeserkaf. Vlakbij ligt ook Gizeh, waar de drie beroemdste piramides van Egypte staan... De piramide van Geops, van zijn zoon Gefren en van zijn kleinzoon Mykerinos. Kijk maar op je iPod. Daar zie je de piramides van Gizeh. De piramide van Cheops was vroeger het grootste en wordt daarom de grote piramide genoemd. Lekker origineel. Maar de grap is dat het niet eens de grootste piramide meer is. De piramide van Gefren is nu de grootste. En weet je hoe dat komt? De grote piramide is door de jaren heen beschadigd. Lang geleden zat er nog een top op de piramide. Zo'n piramidetop wordt ook wel een piramidion genoemd. Als je naar de drie piramides in de maquette kijkt... zie je dat ze allemaal een gouden top hebben. Dat zijn de piramidions. Met dat piramidion er nog op... zou de piramide van Geops vier meter hoger zijn geweest... dan de piramide van Gefren. Maar helaas is dat nu niet meer zo dus. Toch blijven het grootste bouwwerken... De grootste piramide is nog groter dan drie voetbalvelden bij elkaar. Enorm, hè? En in zo'n enorme piramide werd maar één man begraven. Maar ja, dat was dan natuurlijk wel een koning, de farao. En dat was natuurlijk wel een heel belangrijk persoon. Zie je die gebouwtjes voor de piramides? Dat zijn ook graven, maar dan van andere belangrijke Egyptenaren. Zoals ministers, burgemeesters en rechters. Dat waren ambtenaren die de farao hielpen om het land te besturen... Daar kregen ze goed voor betaald en daarom konden ze zo'n mooi graf laten bouwen om later in begraven te worden. De officiële naam van zo'n graf is Mastaba. Je moet dit allemaal even goed onthouden, want we gaan zo meteen in een echte Mastaba kijken. Ja, die heeft het museum wel. Maar eerst ga ik je nog wat anders vertellen. Zie je in het beeld rechts, op die sokkel? De vitrine heeft het nummer 114. Bekijk het maar eens goed. Druk nu op pauze en als je het beeld bekeken hebt, weer op play...